Verder zijn er geen verschuivingen in vergelijking met de peiling van Maurice de Hond van vorige week. In Oekraïne zijn bij een ongeluk met een klein vliegtuigje vijf mensen om het leven gekomen. De andere dertien inzittenden raakten gewond. De meeste inzittenden waren parachutespringers. Ze zouden een sprong maken, maar vanwege het slechte weer besloten ze terug te keren. Toen het vliegtuigje wilde landen op een vliegveld op zo'n 30 kilometer van de hoofdstad Kiev ging het mis...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 Vanmiddag afwisselend zon en stapelwolken. Later in de middag is er hier en daar kans op een buitje. De temperatuur ligt tussen 17 graden langs de kust en 20 in het binnenland. Dit was het NOS. Dit is René Passet van de AMB. De politie heeft voor vandaag snelheidscontroles aangekondigd op de A9 tussen Alkmaar en Bad Oefendorp, En op de A30 tussen Ede en Barneveld. Tot zover de verkeersinformatie.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 Van de Denen is het onmogelijk. 中文字幕志愿者 Zo beetje, hoor, ja ja ja ja, WTF op ZFM, daar Bob, zondag in Canberland, het is uh, 10 over 2, Aldo, goedemiddag Goedemiddag jullie Hoe gaat het jongen? Uh, ik heb een, uh, een beetje zwaar weekend gehad Ja, het is voor, ik denk voor heel Nederland wel, tenminste elke, elke voetballiefhebber heeft het moeilijk gehad Nederland zelfde natuurlijk uh, 1-0 verloren nou, we hebben het er straks nog even iets over. We beginnen natuurlijk met het nieuws, um, ja, met het nieuws van afgelopen week. Wat is er afgelopen week gebeurd? Ja, natuurlijk, het EK. Het, uh, iedere voetballiefhebber is er natuurlijk blij mee. Drie weken alleen maar praten over voetbal. Na nou, de openingswedstrijd tussen Polen en Griekenland en de wedstrijd van coach Dick, advocaat, Rusland tegen Tsjechië. Was het gisteren de beurt aan de Nederlands helft dan? Een teleurstellende wedstrijd tegen de Denen werd verloren met 0-1. De Duitsers verloren met 1-0 tegen Portugal. En straks gaan we even bellen met een aantal medelanders met de vraag hoe ze de wedstrijd van gisteren vonden. Ik uh, denk dat heel veel mensen zeggen kwoten. Dit, denk, ik. denk je dat er Nederlands blij mee zullen zijn? Denk ik niet. Nee, hè? Nou, tenzij misschien ik denk dat het en er enkele blij mee Goed, is. aantal haters misschien? Nee, die uh, uh, met de toto en zo wenschappen gelegd hebben. Oh, ja. En uh, uh, toch maar gedacht hebben, misschien is het toch maar voor Denemarken de winst. En die zijn denk ik wel blij. Ja. In uh, Amsterdam mag iedereen weer staand drinken op het terras. Daarmee komt een einde aan een plaatselijke wet die zelfs agenten te gortig was. De regeling was, werd ooit ingevoerd vanwege de geluidsoverlast. Maar veel stelden het toch al niet voor. De politie, uh, omdat de politie toch al niet bekeurde, die mensen die uh, wel stonden... Reden voor, voor de burgemeester van de, uh, van der Laan om het op te heffen. Ik vind het zo belachelijk. Dat je gewoon niet staand een biertje mag gaan drinken. Niks lekkerder dan staand biertje Ja, drinken. precies. een dag gewerkt. Als je dan nou op een, bureau, op een uh, kantoor zit ook. Heb je een hele dag gezeten. Kan je eigenlijk staan? Mannen mag het benen. niet. Tjong. Er komt toch ook een snelheidslot. Of toch geen snelheidslot. Voor de notaire hardrijders. Het snelheidslot grijpt in als je het gaspedaal te diep indrukt. Maar uitproeven blijkt uh, dat er gemakkelijk mee te sjoemelen is. Bovendien blijkt dat hardrijders weer even hard gaan rijden zodra het snelheidslot weer uit hun auto is gehaald. En daarom ziet de minister ervan af. En Tovig Didi, uh, Dibi heeft uh, de strijd om een lijsttrekkerschap zwaar verloren. Maar hij wil zeker terugkeren in de Tweede Kamer op plek 2. Maar zullen de leden bepalen? Zijn lijsttrekker Jolande Sap al meteen? Diebi gaat het heel erg moeilijk krijgen, denk ik. Ja. Hij heeft een beetje gegokt en uh, ja, ook wel flink verloren. Want volgens mij heeft meer dan 80% gekozen voor Jolande Sap. Dus die gaat het heel erg moeilijk krijgen. En LinkedIn-gebruikers wordt aangeraden om met spoed hun wachtwoord te wijzigen. Aanleiding is de lijst die op uh, internet rondzwerft, met daarop de gecodeerde ge ge ge uh, ge wachtwoorden van uh, 6,5 miljoen leden. Volgens experts de code door hackers eenvoudig te kraken. Een Noorse ICT-specialist ontdekte de lijst twee dagen geleden op een Russische site. Waarop bestanden worden uitgewisseld. LinkedIn telt wereldwijd 161 miljoen gebruikers. Ik gebruik het niet. Jij wel? Nee, nee. Laat is echt een beetje... Jezelf met je promoten. Als je werk bijvoorbeeld zoekt. Je kan uh, je cv er bijvoorbeeld op zetten. Aha. Nou, dat ga ik maar niet doen. <laughs> het wordt voor werkgevers een stuk makkelijker om personeel te ontslaan. De bazen hebben straks geen toestemming meer nodig van de rechter of van het UWV om iemand de laan uit te sturen. Kort te zeggen, worden vaste contracten minder vastgemaakt, zegt de minister, die de nieuwe ontslagregels nog voor de verkiezingen geregeld wil hebben. Ja, dat kan twee kanten op natuurlijk. Kijk, je moet het van bij... nadoen. Aan de ene kant... Um werkgelegenheid Wordt dan weer, weer groter, weet je wel. Weet ik niet. Maar je hebt ook... Um, als werknemer heb je dan weer minder rechten. Dus stel, je, nou. kan, je kan wel heel makkelijk worden ontslagen... dan al doe je iets kleins. Stel, um, als werkgever mag je iemand niet. Ja. Ook al doet hij zijn werk goed. Het gebeurt er heel veel, hè. Ja, ja. was later ook een bericht dat uh, heel veel werd gepest op werk. Dan kan je zo makkelijk worden ontslagen. Ja. Ik vind het... Eén uh, Ja... Voor, voor een werkgever is het wel gunstig, maar voor een werknemer vind je het minder gunstig. Oké. Okay. Oké. Okay. Ja. Op de Alp de West is een recordbedrag van 28,5 miljoen euro bij elkaar gefietst voor kankeronderzoek. Duizenden mensen gingen zes keer de legendarische Wielenberg op. De organisatie van de Alp de West, um, Alp du Zes moet ik eigenlijk zeggen, verwachtte uiteindelijk 30 miljoen te halen. Mooi initiatief natuurlijk. Er zijn heel veel Nederlanders meegedaan, heel bekende. Ja, ja, ja, klopt, heel veel bekende Nederlanders. Het trekt natuurlijk weer gaart, extra en aandacht. Nou die rijdt het makkelijker, Maarten In 50 minuten zei hij. oud wielrenner, 28,5 miljoen euro. Is opgehaald. We gaan even kijken naar vandaag in het verleden. De historische kalender met vandaag 10 juni 1962. De chimpansee Zena wordt op 13.000 meter hoogte in de Verenigde Staten uit een vliegtuig gezet. Aan een parachute, dat hem wel weer. Ze keert gelukkig veilig terug op aarde. En met dit experiment willen de Amerikanen de mogelijkheden testen voor het redden van piloten. Misschien wel iets voor jou, ook al is het anoniem. Oh. Vandaag in 1935 wordt er Alcoholics Anonymous opgericht in New York. Nederland ook al bekend als de anonieme alcoholisten. Ja. Ik ga daar maar geen uitspraak over doen. Vandaag in het verleden. Maar je hebt natuurlijk ook vandaag in de toekomst. Wat we vandaag zeker weten. Dat vandaag in uh, 2021 rond half elf ochtends. Een gedeeltelijke zonsverduistering te zien, is, uh, te zien is in Nederland. U schrijft alvast op de agenda. 10 juni uh, 2021. Joran van der Sloot is uh, ja, natuurlijk veroordeeld tot 28 jaar straf. En komt vandaag. 10 juni in uh, 2038 vrij. Hij heeft een straf gekregen natuurlijk voor de moord op Stefanie Flores. Dat is ook maar afwachten natuurlijk, want uh, in Peru wil we het hebben. Nee, hij zit nu vast in Peru. Oh ja, ze moeten maar dan in uh, Peru houden. Of, dus... of, ik denk Amerika dan. Ja. Nou ja, we zien het wel. Misschien uh, komt hij heel veel vroeg vrij. Hè? Ik weet niet hoe dat zit in Peru. Of je nee. dat... Ik denk dat in ieder geval dat het geen pretjes is om daar... Uh... Ja, het is wel anders dan Nederland. ...om daar in de bak zitten. En we hebben vandaag een jager. En wat een heerlijke liedjes heeft gemaakt. Vandaag feliciteren wij Maxi Priest. Dit is close to you op CFM. She was a Jezebel, queen. living the life like a dream. Telling the lies when the truth was clear. I think she knew what I wanted to hear. Spin em around like a weed on fire. Walking on and love's high fatal attraction is where I'm at. There's no escape for me. I just wanna...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 Explain, you never know if you're in frame. Tying up with elastic words. I'm on a countdown till I get hurt. Her blood was hot, she burned so bright. A neon sign there in the night. It's hard to say if I went too far. My heart still feels the scar.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 Voor de duivenmeneer zou het een ideaal liedje zijn, hè? Hoe, hoe. Katie Tunstall, Black Horse in a Cherry Tree, hoorde je weer bij ZFM. En ik vind um, Katie Tunstall, de zangrest daarvan, vind ik een beetje op Miss veel lijken. Miss Montreal een beetje op uh, Katie Tunstall. Ik denk dat het echt een ideaal liedje zou zijn als zij het op zou nemen. Ik ben afgelopen dinsdag bij Everstad Op bent geweest. Ik heb een aantal fragmenten opgenomen, dat hoor je zo. Ook zo meteen het regio nieuws. Je hoort het allemaal naar Kroon. And don't give up the fight. Please.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 Don't may this be your song. Please don't give up the fight for no reason but you don't Cause I never said the fight would be easy. Does it wound. I will come look for you when this life is through with this body For now, I still need to live For we are not alone, and you are not alone We're at home, loving, waiting, and so afraid But I am so proud to be your father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 Blijft ook een prachtig liedje, Raccoon op ZFM. Please don't give up the fight. Zondag in Kennemerland. Je blijft op de hoogte. Je op de hoogte. En het is even tijd om wat regennieuws door te nemen wat er in Zandvoort en omgeving gebeurt. En beginnen met de verkiezing van de leukste stranden 2012. Want die verkiezing is op dit moment nog enorm spannend. In de eerste week hebben ruim duizend strandliefhebbers hun op hun favoriete tent gestemd. Voornamelijk de strandtenten in Zandvoort weten hun achterban te mobiliseren. Bloemendaal aan zee blijft daar nog wat bij achter, maar de strijd is nog niet beslist. Het Haarlemse is op zoek naar de leukste strandtenten van Zandvoort en Bloemendaal. Omdat het er eten zo goed is, omdat het er prima vertoeven is uit de wind, of omdat er misschien wel de mu beste muziek wordt gedraaid, alle strandtenten langs het Zandvoortse en Bloemendaalse strand dingen mee naar de titel. Aan het eind van de maand wordt de allerleukste strandtent volgens de lezers van het Haarlemse in de krant bekendgemaakt. Het tennisteam uh, tennis van Zandvoort heeft haar verblijf in de Eredivisie met tenminste een jaar verlengd. De kustbewoner verloren op, op de slotdag met 4-2 bij het Amsterdamse Poppé en konden met die twee punten niet meer door concurrent Amsterdam Park worden ingehaald. Popée? Ja? Ken jij, uh, ken jij dat mannetje nog die had de spinazie? Ja, had? Popeye is dat Popeye, heel goed de, de inkomsten uit het betaald parkeren in Zandvoort Zijn vorig jaar een stuk lager uitgevallen dan de gemeente had gedacht uit de jaarrekening van 2011 van de gemeente blijkt dat Zandvoort op, erop rekende dat ongeveer 1,3 miljoen euro aan parkeergeld binnen te halen. Dit bedrag is 475.000 euro, min, 475 euro minder geworden. De grote tegenvaller van Zandvoort is de glo, gloednieuwe parkeergarage onder het Louis-Davids-Carré. Parkeren in de garage blijkt ook minder gewild dan gedacht. Er wordt nog te weinig gebruik gemaakt van deze plek. Het nieuwe betaalsysteem voor het parkerende badplaats heeft ook niet meegeholpen. Werd de eerst standaard een uur gerekend, ongeacht of de parkeerder... Oh, er een uur, stond er wordt nu per minuut betaald. Ja, ik vind het ook, ik vind het ook zo belachelijk duur in het Zandvoort. Ja, eerst kon je altijd um, op de kust Swinters gratis parkeren. Ja, dat is nu ook een uh, En dat betalen. is sinds vorig jaar ook gewoon betalen. En er staat geen gereed, gereed dat is genoeg plek. Kijk, in de zomer logisch, want dan kan je gewoon heel veel geld binnenhalen. Ja, maar dan moet je ook niet heel erg grote braag gaan vragen. Als je gewoon ah. kleine, als je uh, 2 euro per uur vraagt, dan, dan dat is Dat is het nu volgens mij. Uh, kan ook, van uh, vrienden genoeg maar doen Kijk, zomer staat het sowieso wel vol ja. al, al berekening 5 euro al puur Volgens mij doen, doen mensen het nog Als ze met de auto staan Wat alsnog belang, belachelijk, belachelijk is hoor Maar um, ik vind het zwinters Ja, we hebben het wel eens over gehad Maar dat vind ik alsnog zo uh, Vind ik echt belachelijk nou, Gelukkig hebben wij een plekje uh... sst, sst. We gaan op ze, op het, om, het, om het gaan ze uh, parkeren sst. Op het eigen trein Van 7 de krantcafé Chans heeft vrijdagmiddag 8 juni haar pas geopende deuren moeten sluiten. Vanwege een, recentelijk schietincident, uh, een recentelijk schietincident. Een geweldsincident, bedreiging van verterras en het frustreren van de politieonderzoeken. Hij heeft de burgemeester genoodzaakt gezien om het krantcafé in de Halsstraat tot na de orde te sluiten. De rechter heeft het verzoek van de explodianten om Chans geopend, om Chans geopend te kunnen houden afgewezen. Erin volgende week gaan beide partijen wederom met elkaar om de tafel om de ontstaande situatie te bespreken. ZFM, Westkust, weerbericht. Vandaag meest zonnig, matig tot zwakke uh, wind. Temperatuur in uh, Zandvoort 17 graden. Morgen, toenemend bewolkt met, uh, met in de middag buien. Uh, Temperatuur is ook 70 graden. Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. 45. So four faces, one man, a brother. NCC op ZFM, Threadlock Holiday, ik ben uh, afgelopen dinsdag ben ik naar Carré geweest, daar was namelijk de Edwin Evers band, die trad, uh, trad daarop. Natuurlijk Edwin Evers als, uh, als leader daarvan, maar het is echt een geweldige band met alleen maar goede zangers en goede zangeressen, blazers, gitaristen, zoals Edwin Evers het al noemde, de beste band van Nederland. Stel je voor dat hij dat niet zou zeggen, dat is het een ander verhaal geweest, maar ik heb dus, um, ja, ik ben niet wat mocht, maar ik heb het gewoon gedaan, een, een aantal dingen opgenomen. Dus dat van Edwin Aves die zinkt, hoor je dat ook een keer. In other words... Nou, zo zong hij in Other Words. hoogtepuntje was toch wel dat hij uh, imitaties ging doen. Nou, daar staat hij natuurlijk, staat hij daar uh, bekend, uh, bekend uh, om bij 538. En hij ging dus ook zingen het imitatie. Waaronder deze, Lee Towers. Had hij heeft ook een bril opgedaan. Het zo klonk er dus, en hij deed nog een paar, waaronder uh, deze, Rob de Nijs. Wie is hier al bekend met het uh, repertoire van Rob de Nijs? Ja. Vet Rob de Nijs. Hij ja, is al echt vent. Niet, gewoon leuk om te Heb Zat je het nog gezien Vorige week is mijn slikker zo'n Heb je het gezien? Ik toch niet leefde dan leeftijd. Het wordt een vooral een stuim en blazen eten natuurlijk. Ja. Nou ja, hij zat daar. 70 jaar. Hij zat in schrijven slikken. Geweldig. Hij was een onderduid aan het vertellen over hoe blij hij was met Viagra, Ja. Zijn dingen die wil je niet weten natuurlijk. En dan was ondertussen bekend dat hij daar natuurlijk voor genomen Want hij natuurlijk net vader geworden ook. Hè, is, en ook daar voelt iedereen van, uit, van. Jonge, jongen. 70 jaar. Maar ja. Maakt het uit. Nee. Prins Bernard is al jaren dood. Die krijgt ook nog steeds dingen in de binnen. Dus, <laughs> ja en ik heb er nog eentje en die vond ik echt het echt het hoge punt qua, qua imitaties. Hij deed Dinant Woestofna van Kane. Hij zong een Rain Down On me. Nou ja, zo ging het dus. Het publiek was enorm enthousiast. Hij deed echt van alle liedjes, waaronder ook 10CC. Hij sloot af met een, uh, met een ballad van Neil Diamond. Er was ook nog een, uh, een rondje um, Earth, Wind and Fire. Tour is ten einde. Misschien gaat hij uh, binnenkort nog wel eens een nieuwe tour opstarten. Het zal nog maar even duren. Maar kan je erheen en ben je muziekliefhebber zeker doen. Jonathan Jeremiah, Heart of stone I've been feeling I've been feeling I've been a feeling like you mess me around I've been hurt I've been hurt I've been a hurt but there's no way out I've been hurt but there's no way out I've been really... Yeah. I said I'm wondering how you've no regret I'm a-wandering how you've no know regret I said I'm wondering how you've no regret Yeah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 Touch and go, je hoorde Worldview op uh, ZFM. Hé, hey, uh, nieuws, Ja, misschien wel iets voor jou, volgens mij was je er ook bij, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Want uh, afgelopen weekend, vorig weekend dus, waren, was de open dag voor de 40 naturistenterreinen in Nederland. Niet nee, geweest? Daar was er niet bij. Nou, ja, het weer werkte uh, volgens de organisatie niet mee, want de temperatuur was uh, rond de 9 graden. Nou, ik moet zeggen, dan is het niet ideaal om in je naak hier rond te lopen. Dan dus zou alles Vonden wel heel te erg klein lijken. Tot even zien. Komt het bij het leden, een aantal van de, natu de Naturistenfederatie de afgelopen jaren is teruggelopen van 72 naar de 65.000 uh, mensen. Dus het uh, populair is het niet. En van over de hele wereld is er belangstelling voor het omstreden kunstwerk waarvoor een dode kat een helikopter is gemaakt. Dus die, die kat is overleden, ze hebben hem zeg maar opgezet Maar in die kat hebben ze een motortje gemaakt Met van die vleugels zo schuin Waardoor ja, die kan vliegen, een helikoptertje dat nou de Kunstenaar Bart Jansen gebruikte zijn eigen kat Die was net overleden, dierenorganisaties vonden het maar niks Maar alle ophef komt de prijs alleen maar ten goede Het kunstenaar was gisteren te koop voor 12.500 euro Maar de aandacht drijft de prijs op en werkelozen moeten hun uitkering inleveren als ze stinkend naar het zweet of met een drankkegel op sollicitatiesprek komen. Dat vindt de VVD. De partij wil ook dat de sollicitanten er een beetje normaal bij lopen en op tijd zijn voor een gesprek. Meer drang en dwang is noodzakelijk, zegt de partij. Helemaal mee eens, helemaal ik mee Ik ben ook mee mee helemaal mee eens. Is toch logisch? Ja, natuurlijk. Ik, ik, ja, ik irriteer me ook wel mensen die geen werk hebben en een uitkering hebben die helemaal niet actief zijn om werk, aan het, om werk te zoeken. Ja. Dat vind ik altijd zo belachelijk. Ik vind gewoon dat je constant... Ja, als je geen werk hebt en je hebt een uitkering... Doe tenminste de moeite. Zorg dat je er gewoon netjes uitziet. Zorg ervoor dat je er verzorg uitziet. Helemaal als je op sollicitatiegesprek komt. Doe, doe er gewoon wat aan. Ja. Desnoods neem ergens een cursus van uh, goed Nederlands uh, um, leren, uh, leren praten. Hoe, hoe zie ik er goed uit? Hoe, hoe ga ik sollicitatiegesprek in? En... Uh... Dat soort Juist. En kinderen die regelmatig vis eten Hebben betere schoolresultaten Die conclusie trekt een uh, Nederlandse onderzoekster uh, Kinderen die voldoende vis te eten kregen, uh, Krijgen scoorden betere cijfers Nu eet nog geen 7% Van de Nederlandse jongeren De aanbevolen uh, hoeveelheid van twee keer vis Per week Ik ook nog lang niet hoor Terwijl het, is, doen. het is heel erg gezond Maar het is wel heel erg lekker ja. En uh, het, op zich komt het nu ook wel goed uit Want de eerste lading Hollandse Nieuwe is de afgelopen weken gelost in de haven van Scheveningen. Twee schepen brachten de 20.000 vaatjes met daarin 100.000 kilo maatjes haring uit Denemarken aan bal. En volgens de Kenner is de vis dit jaar weer lekker vet en smeuig. En het eerste Hollandse nieuwe, het eerste vaatje is geveild en is voor een recordbedrag van 95.000 euro verkocht. Zo, een mooi bedrag. Best zin in een visie, moet ik zeggen. Zo, zal ik even een harentje aan. een lekker haringje. Lekker harentje. <tie werkt ek> meteen <Manchesterans> hey, zometeen uh, een liedje waar wij stiekem een beetje fan van zijn. Ik zeg het niet al te hard op. Ik heb het over Georgina Verbaan. You by la na na na na... Eigenlijk durf ik het niet te zeggen. Schaam jij niet voor Jessig niet in de kroeg, denk ik... Hey, uh, mijn favoriete liedje is van uh, Georgina Verbaan, hey. Nee. Of heb je daar geen probleem mee? Nou, maar ik kan het wel gezegd hebben. Maar ik denk dat DJ's die, die draaien dat toch allemaal niet hebben. Dus het heeft allemaal geen zin. Dus het maakt helemaal niet nee. uit. Nou ja, die hoor je dus zometeen. Jokerro Bijlaar. Komt ook een beetje goed uit met het weer, hè. Ook zometeen uh, uur twee met uh, onder andere meer regionieuws. En we gaan een aantal mensen bellen. En, uh, en vragen over hun mening van de Nederlandse elftal. Nou, dat hoor je zometeen. It's intense and natural thing.